Minister De Jager noemt het fonds nu een geloofwaardige brandmuur... in de strijd tegen de schuldencrisis. Voor de probleemlanden betekent het niet dat ze nu minder energie... hoeven te stoppen in bezuinigen en hervormen, zei De Jager. Premier Rutte ontkent dat hij eerder deze week een toneelstukje speelde... toen hij na de opschorting van het katshuisoverleg op een terras in Den Haag zat. Dat was oprecht niet het geval, zei hij. Mijn agenda viel leeg woensdagmiddag... En, uh...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 Dat is niet alleen erg voor de imkers die hun geld verdienen met de honing uit de bijenkorven. Het is erg voor het hele ecosysteem, want bijen zijn essentieel voor de bestuiving en verspreiding van gewassen. Nederlandse tuinders vragen minder vaak een werkvergunning aan voor Roemenen en Bulgaren. Tot nu toe zijn er bij het UVV 57 aanvragen voor werkvergunningen binnengekomen. En in de eerste drie maanden van vorig jaar waren dat er nog 768. Minister Kamp van Sociale Zaken is tevreden met de daling van het aantal aanvragen. Hij vroeg de tuiners vorig jaar om meer seizoenwerkers in dienst te nemen voor wie geen werkvergunning hoeft te worden aangevraagd, zoals werklozen. En volgens Kamp blijkt uit de cijfers van het UVV dat dat nu is gebeurd. Het weer bewolkt, hier en daar wat motregen, het is een graad of 12. Morgen de hele dag bewolkt met soms wat regen, het wordt niet warmer dan zo'n 10 graden. De dagen daarna blijft het grijs met af en toe motregen en de temperatuur verandert nauwelijks. ANWB-verkeersinformatie. Het valt mee. Deze vrijdagmiddag op de weg er staan zo'n zes files. Ze zijn twee tot vier kilometer lang. Twee daarvan zijn wat langer. Die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat voor Soetwoudendorp vijf kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Knopend Rijnsweerd en Leusden-zuid ook vijf kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Goedemiddag en welkom terug hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om hier langs te komen. Zelfs met belastingvragen op deze blauwe vrijdag, want er zitten deskundigen om u daarmee te helpen. Maar we gaan het ook eh, hebben over de homofobe Jamaikaanse reggae Sisla. Want het COC vindt dat die niet in Nederland op moet mogen treden. En Juri Albrecht, directeur van de Bali, die vindt dat onzin. Dus zo direct een debat. De column van Justus van Oel gaat ook al over belasting. Typiek over cursussen. Jeuk is erger dan pijn. Medisch psychologe Antoinette van Laarhoven van de Radboud Universiteit in Nijmegen... promoveerde vorige week op een onderzoek naar chronische jeuk. Ze heeft als eerste onderzocht welke factoren invloed hebben op het voelen van kriebels. Op jeuk rust nog een taboe. Je gaat in het openbaar niet uitgebreid staan krabben. Zo verklaart de promovenda de geringe wetenschappelijke belangstelling tot nu toe. Bij ons in de studio twee vrouwen, één met chronische jeuk... en één die daar een oplossing voor heeft. Allereerst mevrouw Corrie Kriegel uit Spijkenissen. Mevrouw Kriegel... U heeft chronische jeuk. Hoe is dat? Vreselijk. Ja, ja, ja. Nee, echt. Nee, u weet niet hoe erg dat is, meneer. Als je de hele dag jeuk hebt, dat is zo afschuwelijk. Mm. Dan zit je ergens... En dan begint het weer. Ja. Je wordt er helemaal gestoord van. Dat kun je je gewoon niet voorstellen. En, en, en hoe komt het dat u steeds zo jeuk heeft? Wat is de oorzaak? Ja, wist ik het maar. Dat is onbekend. Ach meneer, ze hebben me al zo vaak onderzocht. Eerst dachten ze dat het eczeem was. Dat was het niet. Mm. Toen zeiden ze gordelroos. Ja. Dat was het ook niet. Oh. Toen zeiden ze dat het netelroos was. Ja. Dat was het ook niet. Oh. Toen dachten ze weer psoriasis. Ja. Dat bleek het ook niet te wezen. Oh. Toen dachten ze weer dat het psychisch was. En toen dachten ze ja, kortom, weer... kortom, dat... kortom, kortom, u hebt jeuk. Chronisch, jeuk, vreselijk. Ja, en krabben? Zoals u net al zei, thuis is dat geen probleem. Maar in het openbaar rust er een taboe op, op krabbende vrouwen. Ja. Dat is gek, hè? Mannen kunnen zich krabben en schurken... dat het een lieve lust is tot een schilfers om de oren vliegen... en bij een vrouw staat dat gewoon niet. Ja, u hoort mevrouw Mies uh, Stoeten, onze tweede gast... die iets vroeger invalt dan de bedoeling was. Ja, u heeft waarschijnlijk wel uh, gelijk, geloof ik? Ja, u? het is zeker zo. Uh, Spaanse mannen die aan hun kruis krabben, enig ja. volkloren... Maar ow, als een vrouw hetzelfde doet. Nee, ja. En, en nou heeft u daar iets op gevonden? Inderdaad, krabcursussen voor vrouwen. He? En wat moeten we daaronder verstaan? Krabben met allure. Krabben met allure? Ja, ja, ja luister. Een vrouw in een prachtige jurk of een stijlvol mantelpak... kan zich niet staan krabben in het openbaar. Ja, dat zeg ik. Nou, kijk, als ik me zomaar krab, hè, zo... zo... Zo, ja. dat, dat, dat is lelijk, ja, ja. hè? Onsmakelijk. Ja, maar als ik het via deze beweging do, uh, zo doe, hè? Gracieus. Ja. Dan ziet het er stukken beter uit. Het ziet er inderdaad sierlijker uit. Daar zal niemand aanstoot aan nemen. Zeker. En dat leren vrouwen op uw cursus. Sierlijk krabben. Inderdaad. Via diverse bewegings- en danstechnieken. Graeme techniek Horton, Cunningham, Pina Bausch. Uh, toe maar. Oh. En, en wat, wat is uw achtergrond? Ik ben uh, danseres en choreograaf. Uh, oh. Jaren bij theatergroep Beft gezeten. Beft. Maar... Moderne Dans, alles. Oh. Door het wegvallen van de subsidies daarvoor bent u deze cursus gestart? Nee, uit liefde voor de leidende mens. Oh, wat, wat moet een leidende mens voor zo'n krabcursus betalen? Ja, daar ben ik nou ook wel benieuwd naar. 800 euro voor 10 lessen. Zo, nou, dat is dus voor mij niet weggelegd. Nee, voor meer mensen niet, denk ik. Alleen voor de welgestelde met jeuk. Ergens wel, ja. er hangt natuurlijk toch een, een kostenplaatje aan. Dus wij mensen met een laag inkomen... moeten dan maar zien hoe ze het oplossen met haar jeuk. Nou... Mevrouw, hier is wat dikker, hè? Wat weegt u? 100 kilo? Iets meer. Nou, dan zou ik lekker vrij uitkrabben, hoor. Daar let toch niemand meer op, hè? Met uw postuur zou ik daar echt niet zo over inzitten... dat het er raar uitziet bij u, hè? Ja, man, we Je Jij lelijk, met je bewegingstechnieken. Ik zal jou eens even laten zien hoe mooi je kan krabben. Ik heb zo je hele feestlip weer naar voren. Helemaal achter je oren vandaan. Met deze prachtige beweging van mijn handen en mijn lange nagels. Zo! Dames, dames, dames, dames, dames, dames, dames! Het wel eens de Friese Marjan Luijf en Pieter Bouwman. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Vandaag gaan we het hebben over de Jamaikaanse reggae-artiest Sisla die naar Nederland komt vanavond in de Melkweg hier in Amsterdam. Gaat ook nog naar Leiden, Rotterdam en Groningen. En homobelangenorganisatie COC is daar niet blij mee... want hij roept in een van zijn nummers op om homo's door het hart te schieten... en ze te laten branden als een fakkel en ze te roosteren. Een klein stukje Sisla. Nou ja, zo klinkt het. We hoor eigenlijk zelf niet precies wat hij zingt, maar uh, we, we horen wel dat hij dat zingt. Uh, moet iemand die zulke teksten verkondigt wel een podium krijgen, is de vraag. Dan gaan we het hebben met Vera Bergkamp, voorzitter van het CUC in Nederland. Welkom. En met Juri Albrecht, directeur van het debatcentrum De Bali in Amsterdam. Mevrouw Bergkamp, houdt u eigenlijk nog van reggae? Mm, ja hoor. Dan gaat het verder. Dat ja. is niet het punt, inderdaad. Nelbrecht, fan van deze artiest? Nee, helemaal niet. Dat niet. Maar um, uh, reggae, ik vond Bob Marley altijd, vond ik wel wat, ja. weer uh, voor een oudere generatie. Ja, ja. Nee, goed, dus daar gaat het niet om. Het gaat uh, over de vraag of hij vanwege de inhoud van zijn teksten... wel of niet van het podium hier verbannen moet worden. We hebben de stelling als volgt uh, geformuleerd. De homofobe reggae artiest Sisla moet geweerd worden van Nederlandse podia. U krijgt om te beginnen allebei een halve minuut... om even uw standpunt ongestoord toe te lichten. Daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. En mevrouw Bergkamp, u vindt dat die optredens gestaakt moeten worden... Een half minuut om om dat toe te lichten. Oké, okay, dank. Nou, wij vinden dat je geen podium moet bieden aan artiesten die uh, bijdragen aan de haat. Als je kijkt naar deze personen roept hij op tot het branden van homo's... en er een kogel door hun hoofd uh, te schieten. Uh, we vinden het een verkeerde uitstraling van de poppodium... om mensen uit te nodigen, daarvoor te betalen. In een klimaat, als je kijkt naar Amsterdam en sowieso Nederland... waar homofoop geweld toeneemt. Maar ook als je kijkt naar Recke en uh, in Jamaica, de situatie daar... dan zie je dat de mensenrechten daar worden geschonden. Het is een compleet verkeerd signaal om zo iemand uit te nodigen en een podium te bieden een mooi getuin. Meneer Albrecht, over een half minuut om te vertellen... waarom CISLA wel op moet kunnen treden in Nederland. Nou, er zijn altijd veel argumenten te bedenken... waarom mensen de mond gesnoerd moeten worden. Vooral bij kunstenaars moet je daar heel erg mee uitkijken. In een rechtsstaat ben je namelijk altijd als minderheid... de volgende die de mond gesnoerd wordt... als je dat één keer dat hek van de dam laat gaan. Um, ik heb vertrouwen in de rechtsstaat. Als mensen oproepen doen tot haat en tot echt fysiek geweld... dan hoop ik dat OM en de politie ze oppakken... en dat ze ook echt veroordeeld worden... en dat ze ook echt achter de tralies gaan. Maar voor die tijd hoop ik dat je zelf je eigen mening... en zeker als kunstenaar dat mag uitdragen. Helder ook, ruim binnen de tijd. En mevrouw Bergkamp, meteen maar even een reactie. Ja, uh, om dat vooraf te doen, ja, dan hou je eigenlijk bezig met censuur. Uh, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Daar gaat ons punt ook niet over. We vragen ook niet aan de staat om nu in te grijpen... op een verbod op deze artiest. We doen eigenlijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid... van de poppodia om deze persoon niet uit te nodigen... en niet een podium te bieden... wetende dat hij twee weken geleden nog dat liedje heeft gezongen... waarin hij oproept tot het branden, verbranden van homo's... en het vermoorden van homo's. Ja, dus homus. is er niet de, de Kamervrager van Ahmed Marcouchi hier net... die eigenlijk wel vindt dat de minister moet zeggen... deze man is niet welkom hier in Nederland? Ik vind Nederland. dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen... als ik Marcouchi, zo net beluisterde, vind ik dat heel goed. Ons punt is om een eigen beroep te doen op de poppodium... om een verantwoordelijkheid te nemen... en om geen gelegenheid te geven aan een artiest... die twee weken geleden in Jamaica nog opriep... tot geweld en haat ja, tegen Hamas. Die organisatoren zeggen hij heeft beloofd het hier niet te zullen doen. In 2007 heeft hij een verdrag getekend... waarin hij zegt, van ik zal het nooit meer doen. Daarna is het heel vaak misgegaan, twee weken geleden nog. Dus deze persoon is daar niet in uh, te vertrouwen. Hij heeft ook gezegd, ja, ik had het misschien twee weken geleden... beter niet kunnen doen, foutje bedankt. We vinden dit zo'n belangrijk onderwerp... dat deze persoon daarin ongeloofwaardig is. Albrecht, als nou gebleken is dat zo iemand uh, in die zin niet deugt... hij belooft dingen, houdt zich daar niet aan... Ja, dan weet je dat hij dat hier weer gaat doen. Dus waarom zou je hem dat dan laten doen? Nou, volgens mij weet je dat niet... En, um, want dat zal zich nog moeten bewijzen. En uh, als hij dat doet, en als hij oproept tot haat en het neerschieten... en mensen door hun hart schieten, oppakken, opsluiten, mag niet. Dus oproepen tot, uh, tot haat. Heel goed dat het COC zich daar teweer tegenstelt. Maar juist omdat er een toenemend klimaat is van homo-haat ook in dit land... denk ik dat het goed is dat je het niet wegstopt. Dat je het niet in de krocht aan het internet laat. YouTube is voor iedereen toegankelijk. Hoeft die man Jamaica helemaal niet voor af. Dus ik denk dat het beter is dat we vertrouwen in onze rechtsstaat... dan dat de Kamer iedere keer op de stoel van het OM en de IND gaat zitten. Als ze geen vertrouwen hebben in de IND, als ze geen vertrouwen hebben in douane, laten ze dan met zo'n 150 aan de rand van Nederland gaan zitten... en daar iedereen controleren. Ik Bepaal denk dat we daar, wel dat we daar een middel, OM voor hebben. Ja. En dat het uh, zeker zo is dat het zorgelijk is dat er een klimaat aan het ontstaan is... waarin je als homo niet eens meer hand in hand kan lopen in de stad. Maar juist daarom, omdat er zelfs mensen zijn die kennelijk naar concerten gaan... van idioten hè, die uh, oproepen om homo's door hard te schieten, denk ik dat het beter is om het oud in die open te hebben. En, uh, en overigens ook heel streng te zijn nadat iemand oproept tot haat en fysiekheid. Ja, ja, Mevrouw Bergkamp, dat, dat is natuurlijk wel een punt. Hè? Je kan wel zeggen, uh, treed niet op in de melkweg, maar ja, het komt via allerlei andere kanalen natuurlijk toch massaal uh, tot ons en iedereen die dat wil. Ja, we weten. er zijn mensen die daar anders over denken. We hebben het hier niet over een intellectueel debat in de balie, waarin je uitwisseling hebt qua motieven en argumenten. Ja, u refereert even aan de, aan de haat imam, zo werd hij genoemd, ja. waarvan Jorri Albrecht zei, oké, okay, hij zegt dingen over varkens en joden, ja. maar toch... vind ik dat hij moet kunnen spreken in Nederland. Er zijn, ook... zijn nog wel erger dingen dan dat, maar goed. Ja. Eh, ja, maar wel. dat is een compleet andere insteek. Daar kan je uh, argumenten uitwisselen. En als COC vinden we dat juist belangrijk, ook met mensen... die anders over de dingen denken. Dit is een feestje, dit is een optreden van iemand... waarvan we dus zeker weten dat hij twee weken geleden... heeft opgeroepen tot haat. Daar kun je je ogen en oren niet voor sluiten. En vandaar dus wil ik er ook geen juridische discussie van maken... of het OM en de politie. Ik vind gewoon dat de poppodia moeten hun eigen verantwoordelijkheid... Erin ja, meneer Albrecht, als wij dat zo belangrijk vinden... de verworven vrijheden hier, onder andere voor homo's... dan is het toch niet verkeerd om dat ook op die manier te laten blijken? Nee, ik vind het helemaal niet verkeerd dat de COC zich daar tegen de weer stelt. Absoluut niet. Sterker nog, ik vind het erg goed. Ik vind het hoog tijd. Ze moeten je, dat doen, maar ik vindt niet je dat, ze, je, dat ze hun zin moeten krijgen? Je kan je eerder zorgen maken over dat de jongste generatie homo's... misschien niet eens meer uh, militant genoeg is om op te komen... He, voor uh, verworven rechten die nooit vanzelfsprekend zijn. Ik las een interview met Erwin Olaf waar hij zijn zorg en zijn verbazing uitsprak... over het feit dat uh, een jongere generatie homoseksuelen al zegt, nou ja, dan loop je maar niet meer hand in hand. Of het gebrek aan strijdbaarheid. Ja, en, maar ik denk ook dat je, dat, dat je dus dat, dat je dat niet helpt door het wef, wegmoffelen van die latente en ook uitgesproken haat die er overal kan zijn. Dus daarom denk ik dat het beter is dat je um, uh, uh, het dan maar toelaat en het inderdaad ook bestrijdt. En dus ik bestrijd ook niet het recht aan het COC om daar tegen de hoop te lopen. Nee, maar, maar u moet niet iets vind... verbergen wat er wel is. Ja, wat ik vind is dat we onze ogen sluiten voor de situatie. Als je kijkt naar Jamaica bijvoorbeeld, dat is een zeer homo-onvriendelijk land... waarin je tien jaar nog krijgt voor als je een homoseksuele relatie hebt... waarin homo's echt gruwelijk in elkaar worden geslagen... Deze man roept op tot geweld in Jamaica. Ook dat is een werkelijkheid. En die man nodig je vervolgens uit op een podium om liedjes te zingen. Ik vind dat een heel slechte uitstraling naar de homo's in Nederland. Maar ik vind het ook een heel slecht signaal naar de homo's in Jamaica... die daar moeten vechten voor hun leven. Wat vindt u van het argument van de, van de mensen die hem me uitnodigen... Hè? dat hij uh, artistiek zo van belang is... dat alleen om die reden uh, hij uitgenodigd moet worden? Ja, daar, daar over zijn artistieke talenten, daar, daar, daar let ik niet op. Dat is ook een kwestie van smaak. Waar ik een probleem mee heb, is dat hij oproept tot een haatcultuur. Dat willen we hier niet in Nederland. En we vinden ook het heel erg belangrijk dat we ook solidair zijn met die mensen. We hebben gisteren nog gesproken met onze achterban in Jamaica... waarin ze ook zeggen, deze man is onverbeterlijk en gaat maar door. Meneer Albrecht, want tot slot vraag ik dat altijd aan onze gasten. Vindt u dat er... Uh, eigenlijk helemaal niets in die argumenten van mevrouw Bergkamp van het CEC zit... of, of kunt u uh, voor een deel meegaan? Ja, ik vind dat er zeer veel in die argumenten zit. Alleen ik vind dat je in een samenleving moet uitkijken om kunstenaars... en an, overigens anderen ook vooraf uh, de mond te stoeren. Er zijn altijd heel veel redenen om dat vooraf u heeft te doen. Je hebt dezelfde bezwaren tegen de inhoud, maar doe het en, achteraf. En, en zeker ook als het om kunst gaat, moet je dubbel uitkijken. Um, maar dat het COC uh, te hoop loopt tegen deze man... die natuurlijk, uh, het, is, het is totaal dat idioot dat je, dat je in Liederen oproept... tot het eerste Mevrouw keer van Bergkamp, ons. andersom zit er... Uh, uh, niets of toch wel iets in de argumenten van meneer Albrecht? Ik vind vrijheid van kunst en, en van meningsuiting heel erg belangrijk. Maar ik vind ook dat er een grens is, namelijk als je oproept tot geweld. En, maar, ondertussen krijgen we via uh, Twitter te horen... dat de Melkweg extra gaat opletten uh, wat hij zingt. Dat <laughs> uh, is verdomd moeilijk, hoorden wij al in het begin. We zullen zien wat uh, daar uitkomt. Ik wil u beiden danken voor dit debat. Mevrouw Bergkamp van het COC en meneer Albrecht van de Bali. En wij gaan hier verder met opnieuw muziek van Ed... up all the tricks left in my sleeve. My words were unintended, but now they come to haunt me in my sleep. These are different clothes we're. So, not you, so, not me. Is this us? No, who are we? But if we're gonna carry on, we should agree to disagree. And you used to be an angel, but you're bringing out the devil in me. understand it Maybe you can try and tell me why You attacked and not offended But now it seems you hung me out to try Can't you see these tears we're shed is us now who are we but if we're gonna carry on we should agree to disagree you used to be an angel but you're bringing out the devil in me and are there ways to turn the tide change the phases of the hold of it when it keeps running it keeps running it keeps running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 het begeleid door Michel van der Sonde ook op gitaar. En, zang. en ik heb eerder al gevraagd, als je weet wat de achternaam van Ed is... moet je dat vooral mailen, want dan uh, kun je zijn nieuwe cd winnen. Dat wisten veel mensen. De eerste die dat mailden waren Joel Plas en Puk van Elenwoud. En Ed, uh, wat mailde zij? Struilaard. Want dat is hem. Je, je ik achternaf. heb hem niet voor niks eraf gehaald. Ja? Is dat niet te doen als artiest, zo'n achternaam? Nee, dat is echt niet te doen. Het is niet te hard. En misschien val je, je extra op. Ik bedoel, er is geen enkele ja. andere artiest in Amerika... of waar dan ook die zo heet. Nee, precies. Ja, kijk, um, het, ik zelf ben ik er gewoon aan gewend... En ik ben er ook aan gewend dat eigenlijk iedereen het fout schrijft. Ik heb het zelf tot mijn zestiende verkeerd geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Oh ja? ja. Tot je zestiende? Ja, dat is wel ik, heel ging op een moment, ik schreef het altijd met een Griekse ei. Oh. En toen ging ik op een gegeven moment een geboorte halen. En dan stond het met een ei met Met een puntjes. lange ei. ik dus zei ik naar mijn ouders, wat is dit? Ja, je bent je van een chieke tak waarschijnlijk. Ja, blijkbaar. Ja, dat dacht ik altijd inderdaad. Ja. gewoon... Maar, Guit, uh, maar je zegt, heb je eronder geleden? Nee, okay, helemaal niet. Nee. Nee. Het is, uh, de, de nieuwe cd, uh, uh, ja, die, die is net uit? Of? Ja, een week of uh, drie nu. Ja. Ja. En, en je hebt, las ik, uh, je vaste baan en je leaseauto en je huis <laughs> ja. opgegeven... Ja. Ja. Om, een, om een muzikale carrière te beginnen. Ja, om uh, echt vol ervoor te kunnen gaan. Ik heb natuurlijk altijd gewoon een bandje. Dus ik speel vanaf mijn negende gitaar. En, uh, wat, ja. wat had je voor baan? Ik was uh, ICT-consultant. Is het, nou, toch ook ja, leuk. Maar dan ben ik gewoon op een gegeven moment ingerold. En dat ja. ging allemaal steeds beter. En op een gegeven moment dacht ik, oeh, nu heb ik allemaal mensen... Waar die, ben ik mee bezig? Rah, nu moet ik leiding geven, wil ik niet, veel muziek maken, eng. En toen werd ik dertig en toen dacht ik nu moet ik iets doen. Ja, en, maar ja. het is wel zo dat ik, bedoel, ik ken heel veel muzikanten die prachtige muziek maken, maar er toch geen droog brood mee verdienen. Nee, dat doe ik ook nog steeds niet. Dus nog dat scheelt. niet nee. Nee. Hoe nee. lang heb je jezelf gegeven? Nou, ja, ik heb nog wel even voor. Nee, het gaat wel echt steeds beter. En uh, ik kan rondkomen. Ik doe dit nu al twee jaar fulltime. En ik heb nog steeds vet op mijn lijf, meer dan uh, ik zou willen. Dus wat dat betreft. Uh, meer toeren. Ja, weet je er moet je gewoon eigenlijk minder gegeten worden, nog minder geld verdiend worden. Nee, ik, ik, ik klaag niet. Waar ja. ga je, niet je binnenkort? Waar kijk je het meest naar uit en welk optreden? Uh, Oeh, dat mag ik nog niet zeggen. Dan mag je Nou ja, kom op. Nee, om. nee, de, nee. Er is, er is een... Waarom niet? Ben je bang dat ontrede... er iemand komt? Ja, nou, daar komen heel veel mensen. Dus uh, nee, in, dat wordt over een paar in weken in Haarlem gemaakt. Ja, in Haarlem sowieso, ja. Een bevrijdingsfestival. Ja, dat is misschien wel iets wat ah, ik okay. inderdaad. Uh... Goed, nou, dan houden we ja. het daarbij. En ja. daarvoor natuurlijk nog ja. twee Dank hier. Dankjewel, tot zover. You. Van... Weet u nog die Nederlandse belastingvluchtelingen... die in België gingen wonen? Vanuit hun villa in Brasgaat lachten ze iedereen uit. Maar dat waren eigenlijk heel zielige mensen. Ze waren te arm om in Nederland te kunnen blijven. En alle echte nederlanders keken op ze neer. U kunt het zich veroorloven om in Nederland te wonen. Daar zou u trots op moeten zijn. Hoge belastingen zijn bovendien een gunstig teken. Dat betekent dat er goed wordt verdiend. In landen waar mensen heel weinig belasting betalen... zijn mensen gemiddeld niet rijker dan wij, maar juist veel armer. Belasting maakt landen rijker. Maar misschien zou u toch liever wonen in de Verenigde Staten van Amerika... want daar zijn de belastingen veel lager. Dat is niet waar. In de Verenigde Staten zijn de belastingen nauwelijks lager... en je krijgt er veel minder voor terug. Minder service en zekerheid en veel meer oorlog. Ja, u betaalt in de Verenigde Staten alleen weinig belasting... als u schatrijk bent. De rijksten betalen in de VS zo weinig belasting... dat ze het zelf inmiddels een schande vinden. Tientallen miljardairs hebben aan Obama gevraagd... of ze alsjeblieft belasting mogen betalen... om een burgeroorlog te voorkomen. Met belasting koopt u vrede. Maar goed, u bent nog in shock vanwege de blauwe envelop... en u wil naar een land met minder belasting. Nou, Europa en de Verenigde Staten vallen af... En ik heb een mooi zonnig land voor u uitgezocht. Venezuela, Zuid-Amerika. Als u het in Venezuela slim aanpakt, betaalt u geen centbelasting. Brievenbusmaatschappijtje, ambtenaartje omkopen... villaatje aan het strand bouwen, genieten. In Venezuela is al uw geld voor uzelf. Maar u woont wel in Venezuela. Daar valt soms de stroom uit, dus u heeft een generator nodig. Uw veilige drinkwater, ook om te koken... komt per dure liter uit de supermarkt... U moet uw villaatje permanent laten bewaken op eigen kosten... want de politie in Venezuela heeft geen tijd voor u. Maar u woont in Venezuela, de zon schijnt en belasting betaalt u niet. Ja, u heeft wel een extra dure veilige auto nodig en ook een voor uw vrouw... want de wegen zijn beroerd, niet verlicht en overal loeren overvallers. Maar belasting betaalt u niet. In het ziekenhuis moet u per behandeling honderden dollars zwart bijbetalen. Uw kinderen zitten op een privéschool voor 12.000 dollar per kind per jaar... maar belasting betaalt u niet. Het kan natuurlijk gebeuren dat een rijke Venezolaan recht voor uw uitzicht een eigen villa neerzet. Als u dat niet wilt, moet u rechters omkopen knopploegen inhuren en een bodyguard nemen. Maar u woont in Venezuela en belasting betaalt u niet. Eens in de tien jaar komen de armen in opstand... steken auto's in brand en plunderen de winkels. Maar misschien heeft u geluk en u woont in Venezuela... met veel goedkoop personeel en belasting betaalt u niet. Dag en nacht maakt u zich zorgen over uw veiligheid, dat dan weer wel... maar alcohol, sigaretten en benzine zijn in Venezuela bijna gratis. En het mooiste is, in geval van nood... kunt u altijd terecht bij de Nederlandse ambassade. En als u het wil, bent u zo weer terug in Nederland. Daar woon ik. En ik ben niet jaloers op u. Zelfs al kreeg ik geld toe, in Venezuela wil ik niet wonen. Ik betaal graag belasting om altijd in Nederland te mogen zijn. Ik kan me dat, godzijdank, veroorloven. Belastingbetalers, dank jullie wel voor dit mooie, rijke, veilige land. Yes, ook aan de Blauwe Vrijdag op Radio 1. De belastingaangifte van... Abdelkader Benali. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? De eerste gedachte die ik heb als de blauwe envelop op de mat valt... is dat, dat het eigenlijk al is gedaan. Want ik, ik ben 15 jaar 6 en Het gaat via de fiscalist, dus ik krijg al ruim van tevoren te horen... Hoeveel ik moet gaan betalen, wanneer ik het moet gaan betalen. En ja, zo ja of nee, of ik het nogal terugkrijg. Heeft u ooit iets verzwegen voor de Belastingdienst? Nou, ik ben een keer uitgenodigd geweest voor een, uh, voor een lezing in België. Een heel chic, conservatief uh, Vlaams gezelschap. Ontzettend chic. Uh, ik had een honorarium met ze afgesproken. En, uh, ik heb toen die lezing gegeven. Na afloop van de lezing gingen we naar een concert in de kerk. Hoewel ik hier mijn geld krijg. En het concert begon, was muziek van Bach. En toen helden die, uh, die Vlamingen naar voren, hij zat achter me. En hij zei, voor ik het vergeet, gaf me een bruine envelop. Met het geld erin. Contant. Dat heb ik nooit verteld aan de belasting. Welke belasting moet worden afgeschaft? Je hebt nu het hoge tarief op cultuur. Dat zou moeten worden afgeschaft. Btw-tarief op cultuur is 19%. En uh, btw-tarief op voetbal 6 procent, lager tarief. En ik uh, vind dat zowel cultuur als voetbal vermaak zijn. Dus voor mij is het allebei 6 procent. Welke belasting zou u invoeren? Uh, ja, belasting op uh, hufterigheid. Uh, ik denk dat uh, mensen dat je in deze samenleving waar je met elkaar leeft... je mag gedragen zoals je wil. Maar als je echt hufterig gedraagt, dan moet je, je aangeslagen. Het hoge tarief, 19 procent. Worden de lasten eerlijk verdeeld over arm en rijk... Ja, dat vind ik wel. We hebben een van de, ik, een van de best functionerende belastingssystemen in de wereld. Misschien wel het best functionerende samen met de Zweden en de Nooren. Maar ja goed, in de Scandinavië doen ze alles beter omdat het ook gewoon langer koud is. En ik denk ook dat, uh, dat we in een hele egalitaire samenleving uh, wonen en werken en kunnen leven. Wat betekent dat je dus over de hele breedte goede ziekenhuizen hebt, goede scholen, uh, openbare orde... De snelwegen, dat krijgen we toch allemaal terug. En dat, en, en dat, vind, ik goed, dat vind ik goed aan het Nederlandse systeem. Dat uh, wat je aan belasting betaalt, dat je het ook terugziet. Dit is Radio 1. De hele dag, blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Zo direct Frits Barend over de sport, maar nu is het NOS Journaal met Nanette Weijl. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En de Italiaanse natuurkundige Antonio Eraditato heeft ontslag genomen bij CERN in Genève. Hij leidde het project dat vorig jaar bekend maakte dat deeltjes, neutrinos, tijdens een meting sneller gingen dan het licht. Deze maand bleek dat er een meetfout is gemaakt. Het resultaat was vorig jaar wereldnieuws. Het zette de relativiteitstheorie van Einstein op losse schroeven. Nou, Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANB ah, nee, verkeersinformatie een vrijdagmiddag valt het relatief mee. Op de weg staan een paar wat langere files. Nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen de afrit Soest en de afrit Bunschoten, 6 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij de werkzaamheden bij Dorp, 5 kilometer. En het is druk richting Tessel En dat uh, zorgt voor file op de N250 richting Den Helder... voor de Vier Terminal, 5 kilometer. Het is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waarom zijn wij Nederlanders brave belastingbetalers? Daar ga ik het over hebben met Henk Vording. Hij is hoogleraar belastingrecht in Leiden. En Frits Barend die gaat het hebben over de sportieve hoogte en dieptepunten. Over onwaar In het kader van Blauwe Vrijdag hebben wij van de satirisch financiële afdeling van de Afro... aan de gemiddelde belastingbetaler gevraagd wat zijn of haar meest prangende vragen zijn... omtrent belasting en of belastingdienst. Daar hebben we een hoop reacties op gekregen van de gemiddelde belastingbetaler. En het leuke is, hij is hier, die gemiddelde belastingbetaler, hier bij ons in de studio. Welkom, stelt u zichzelf even voor. Ja, goedemiddag. De naam is Plakmeijer. Meneer Plakmeijer. Ja. We hebben, om het lijntje zo kort mogelijk te maken... direct ja. ook maar even iemand van die Belastingdienst aan tafel genoot. Mevrouw Rijtjes, heb ik hier eens staan. Nou, ik zit, hoor, zoals u ziet. <lacht> <lacht> Mooi, meneer Plakmeijer. Ja, dit is bijvoorbeeld... Uh, pardon, u bedoelt? Ja, dit was al niet echt leuk, die reactie van mevrouw Rijtjes. Dat u zegt, mevrouw Rijtjes heb ik hier staan. En dan zegt mevrouw Rijtjes... Nou, ik zit, hoor, zoals u ziet. <lacht> <lacht> ja, dat is toch niet grappig? Nou, uh, nee, eigenlijk niet echt, inderdaad, meneer oh. Plakmeijer, als u het aan mij vraagt. Dat deed ik toch? Sorry, wat deed u? Ik vroeg het toch aan u? Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Zeg, wordt mij nog iets gevraagd als belastingconsulent? Ik neem aan van wel, er zal u weinig gevraagd worden als kapster. <lacht> mevrouw de East of Houston. Zegt u maar Hannelore, hoor. Hanna Niet dat ik zo heet. <lacht> eh, heerlijk, zeg. Wilt u mijn vraag annex suggestie aan mevrouw Rijtjes van de Belastingdienst ook horen? Nou, heel graag, meneer Plakmeijer, als u echt zo heet. <lacht> ja, zo heet ik toevallig wel echt. Oh, pardon. Die slogan. Welke slogan? Nou, die bekende slogan van leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Ja, die klopt al niet. Wat is uw vraag precies? Nou, zoals ik al zei, ik heb niet zozeer een vraag als wel een suggestie. U kunt beter stellen, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Maar dat zou niet kloppen, meneer Plakmeijer. En waarom niet, mevrouw Rijtjes? Omdat het nou eenmaal onmogelijk is om een belastingaangifte leuk te maken. Bovendien heb ik van mezelf heel weinig humor. Ja, maar volgens mij kan het wel, hoor, leuker maken. Moet u gewoon iemand voor inhuren. Je kan het alleen niet makkelijker maken. Dat is een vuige leuke. Ik heb er trouwens wel een mop over. Oh, doe eens meneer Plakmeijer, alstublieft. Bijvoorbeeld, heb je het al gehoord? De belastingdienst stopt ermee. Wat? Dat meen je niet. Maak me gek, ze stoppen ermee. Fuck me sideways, echt. Ja, ik kreeg namelijk laatst een brief van ze en daar stond op... Laatste aanmaning. Oh, oh. Zie je, het kan dus wel, hè? Wacht, wacht, wacht. Ik weet er ook één. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, die laatste aanmaning? Ik probeer al jaren mijn abonnement op te zeggen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Zie je nou wel? Leuker kan wel. Ja, als je hetzelfde lachontsteeksniveau hebt als Mark Rutte. Maar dat heeft u toch, mevrouw Rijtjes? Zeg maar Ineke tegen haar, hoor. Ineke. Oh. Oh, oh. oh, oh, oh. Geen niveau, dit. Nee, dat zei ze in het katseis vanmorgen ook. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pieter Bouwman, Marjan Luif en Sanne de Vries. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. We gaan het weer hebben over belasting. Al de hele dag, Blauwe Vrijdag, u hoort het... De kans dat u het gehate formulier, althans, nog veel mensen gehate formulier hebt ingevuld, is groot. De meeste mensen hebben dat al gedaan. Waarschijnlijk ook dat u het naar waarheid heeft ingevuld. Dit in tegenstelling tot uh, mensen in andere landen zijn wij heel erg braaf. En hoe dat komt, dat vraag ik aan Henk Voording. Hij is hoogleraar Belastingrecht in Leiden. Goedemiddag, meneer Voording. Welkom hier in de kroon. Dank u wel. Eh, en aan tafel ook Frits Barend. Die gaat het over de sportieve hoogte en dieptepunten hebben. Eh, heb jij nog ergens zwart geld staan, Frits? Of? Ik heb alleen maar zwart geld. <laughs> ja, zelfs? Ja, wie niet, wie niet in de omroepwereld. Ja, dat is heel gevaarlijk, hoor, tegenwoordig. De, de, de circuleren allemaal lijstjes met... Dit. Hier word je toch ook zwart betaald, bij de Afro. Is dat zo? Jij niet? Nou, daar moet moeten ze oh. bij mij nog mee beginnen, dan, in ieder geval. Nee, jij hebt wel braaf alles... Uh, ik, Henk en ik hebben eens een grap gemaakt. Als er een minister bij ons aan tafel zat in de tijden van Barend en Verdorp... zeiden we zouden maar voorzichtig zijn... want wij zijn goed voor vijf ministers salarissen. <lacht> om, om ze de ogen uit te steken. Uh, uh, de belastingmoraal, meneer ja. Vording, daar, daar gaan we het over hebben. Want ja, we horen het vandaag ook op de zender. Uh, los even van de bedragen die, die er misschien ten onrechte niet betaald worden... gaan we het er zo ook nog over hebben. Maar in principe wordt de Nederlander als vrij braaf gezien. Dat is ook zo? Zeker. Ja, hoe, ja. Hoe, hoe komt dat dat wij zo braaf zijn? Nou kijk, één ding is dat ons belastingstelsel uh, eigenlijk ook niet zo heel veel aanknopingspunten biedt voor slimmigheden. Het uh, is wel goed die... dichtgetimmigd. Ja, ja, je kunt niet zoveel. Anders zouden we, ja. we wel meer schoemelen. Ja, dan... ja, kijk, 25 jaar geleden kon je nog een studeerkamer bedenken als gemiddelde werknemer. En daar kon je allerlei kosten voor aftrekken. Dat kan niet meer. Nee, maar je kan natuurlijk als je in het buitenland komt, dan is men verbaasd... over dat wij gewoon eerlijk opgeven wat we verdiend hebben. Ja. Dat doen ze in het buitenland niet. Dus wat dan betreft kun je natuurlijk heel veel schoemelen als je wilt. Maar Klopt dat over alles wat Frits zegt? Is er zo'n groot verschil tussen ons en die buitenlanden? Ja, er zijn wel, er zijn wel wat cijfers over, over hoe groot de zwarte economie is. Ook vergelijkend. Ja, dat is wel het, het, het typische beeld dat je ook verwacht. Bij ons misschien 10%. procent. Uh, Griekenland 30, Italië 27, Spanje. Nou ja, 25. Dat noem je al wat. Maar je Drie moet er ook zoveel. mee rekenen, ja, je moet er ook mee rekenen. Uh, wij halen ook heel gemakkelijk geld op omdat wij heel veel grote, grote bedrijven hebben. Kijk, veel, veel geld wordt gewoon opgehaald bij de ondernemingen. Ja. Loonbelasting, omzetbelasting, eigenlijk alles. Ja ik hoor uh, ook altijd dat wij heel veel, met name internationale grote bedrijven hier hebben, omdat ze geen belasting hoeven te betalen. Uh, dat nou, hoor je wel eens, maar daar, daar, daar, de, de, de feiten op dat punt zijn niet zo heel duidelijk. Uh, het zal zeker zo zijn dat grote ondernemingen... Oh, Al die brievenbusmaatschappijen hier om de hoek, op de, de, rolling, de Rolling Stones zijn ja. nog hier gevestigd. Ja, dat, is, dat is zeker waar. Maar dat, maar dat loopt naast het reële klimaat, zogezegd. Dus je hebt gewoon de rokende schoorstenen, die betalen heus wel belasting. En je hebt de, de doorstroomactiviteiten, noemen we dat. En ja, die horen wel een beetje bij Nederland, dat is waar. Dat zijn die kleine brievenbusmaatschappijen. Ja. Maar, maar ja. naar verhouding zegt u, de, de grote bubs wordt door die bedrijven... die hier uh, ja. gevestigd zijn, gewoon betaald. En het verschil, de voordelen kloppen, begrijp ik al een beetje uit de, de paar voorbeelden die u gaf over Griekenland, Portugal. Maar je moet er wel mee rekenen, daarom zei ik iets over grote ondernemingen. Yeah. Dat, dat uh, Italië zeg maar, relatief uh, vier keer zoveel kleine middenstanders heeft als wij. En dat zijn niet per se slechte mensen of zo, maar het, ja, ze zijn slechter in de administratie. Het zijn maar hele kleine zaakjes. Dus dat is gewoon of veel moeilijker. Het is moeilijker georganiseerd. Ik bedoel, ja, uh, het is veel moeilijker geld op In Italië, uh. Fiat, Pirelli, allemaal dat soort gigantische bedrijven, ja. een gigantisch oliebedrijf zit er in Italië. Doen die er ook niet mee? Dat weet ik niet. Het zou best kunnen dat die, dat die ook minder betalen, dan, dan zou of moeten. We hebben een deal met Berlusconi. Als wij jou steunen, dan. Ja. Maar ja, de administratie is ja? vaak zwakker. Uh, Italië, Griekenland, kadasters werken niet zo goed. Dus... De organisatie is belangrijk. Ja. Wij hebben het hier ja. gewoon goed georganiseerd. Ja, zeker. We zagen ook beelden in Griekenland waar inderdaad alles ongeveer geloof ik nog met de hand gebeurt en niet met computers. Ja. Ja. Dat is het feit dat het, dat het goed werkt. Uh, is, is dat. dat uh, het feit dat je misschien grote kans loopt hier in Nederland om gepakt te worden als je het niet eerlijk doet, speelt dat ook een rol? Dat denk ik wel, en ook in de beleving wel. hoor. Uh, 25 jaar geleden kreeg ik een hond. Het was een klein beestje. en één dag later lag er een brief van de gemeente. Als ik een hond zou hebben, dan moest ik meteen naar het gemeentehuis... om aangifte te gaan doen. Hadden de buren gebeld? Nou, ik, heb, ik ben meteen die aangifte gaan doen. en Dan ga je naar het park. Hè, en dan met zo'n hond raak je in gesprek met andere hondenbezitters. Zo gaat dat dan. En die vroegen, wat heeft die hond eigenlijk voor een raar ding aan zijn nek? Ze zei dat het is een belastingpenning. Nou, dat hadden zij niet. Ik zei, maar dat was toch een brief van de gemeente... Ja, zeiden ze, die sturen ze elk jaar, maar dan moet je verder niet. Uh... Geen aandacht nee, aan geven. Dus, dus dat, dat voelde voor mij. Dat was maar honderd gulden per jaar. Dat heeft mij veel zwaarder gewogen dan al die loonbelasting die, die over mij is ingehouden. Waarom? Dat, dat, dat zie je helemaal niet. Dan moet je, ja. je op zo'n formulier kijken en daar staan dan bedragen. Maar de, iedere dag zag u die penning. Ja, ja precies. En elke keer weer die honderd. onderbelasting ja. eigenlijk. Ja, al die poepje opgeruimd moet worden, dat kost ook ja. allemaal geld natuurlijk. Ja, maar uh, daar is het niet voor hoor. Nee. Het, het gaat er een bodemloze punt. Oh, okay. in Scheelt dat dat wij tegenwoordig bijna alles digitaal doen eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Um, ook al omdat de Belastingdienst natuurlijk best veel van ons weet, uh, er wordt veel voor ingevuld. Dat is uh, uh, vrij nieuw. Vroeger moest je zelf in je keukelaar op zoek naar allerlei. Uh, Jaaropgave jaar en zo die je dan weer bijna weer kwijt was. Het staat nu je al weet, netjes ingevuld. Ja, je weet dat de fiscus eigenlijk beter weet hoe je financiën in elkaar zitten dan jij zelf. Ja, de, de, de, de, de belastingbetaler hoorden we vanochtend ook. Onderzoek van Motivation. is daar heel erg tevreden over. Althans de overgrote meerderheid. En desalniettemin waarschuwt ook zelfs de Belastingdienst zelf... dat je het toch moet controleren. Want er kunnen best fouten in staan. Ja, uh, dat gaat zo bij massale processen natuurlijk. Uh, kijk, 1% fouten in een massaal proces gaat toch altijd over 100.000 mensen. Is het nog te ingewikkeld, vindt u, ons uh, systeem? Ja, er zit er nog wel wat ruimte voor vereenvoudiging, denk ik. Uh, maar in, in grote lenen uh, hebben we een heel behoorlijk uh, draaiend systeem, hoor. En als Frits uh, nou toch nog een sok heeft met geld, waar, waar moet hij, wat moet hij daarmee doen? De mogelijkheden om sokken met geld uh, te verplaatsen zijn steeds kleiner uh, geworden... Uh, er stond heel veel zwart geld in, in Luxemburg. Het kan zijn dat er nog steeds veel zwart geld in Luxemburg staat. Zwitserland stond toch ook altijd veel? Uh, L Zwitserland ook. Daar ging eigenlijk uh, elk jaar twee keer per jaar naartoe. Uh, <laughs> <maar> <laughs> Op vakantie, ja. Ja, De reden waarom we weten dat er veel geld stond was... eigenlijk alleen maar, en dat is gelijk ook verbonden aan dat hele onderwerp zwart, uh, zwart geld... Uh, de enige manier waarop je het een beetje kon benaderen... was uh, dat er in de jaren negentig, elke maandagochtend... een busje terugkwam, zo'n brinks uit Luxemburg... En die hadden dan briefjes van duizend gegroeid. Ja. Ja. ja, ja. En geld. Nou, en, en die handige lijstjes die minister de Jaren blijkbaar gekregen heeft, hè, met ja. namen van Nederlanders ja. die daar geld hebben staan. Ja. Daardoor weten we het ook ondertussen. Ja. U zegt dat stond, denkt u dat dat is afgenomen, die, die vlucht van. Uh, kapitaal? Als ik het zelf zou moeten taxeren, is het nu veel moeilijker geworden om nog weer geld weg te moffelen. Uh, en is het risico ook groter, de, de pakkans is groter geworden. Maar aan de andere kant geldt dat er nog staat... Dat, zal wel, dat zullen wel de grote jongens zijn die nog in het buitenland... Dat zijn dan ook ja. meteen flinke bedragen. Ja, dat Want, van, het je ja. als je zo groot bent en zoveel geld verdient... dat je dan toch nog de belasting wil Wat Het je dan eigenlijk? Nou, kijk, het, het, het, als je je afvraagt... hoe komt onze economie nog aan een zwart geldpercentage van zo'n 10... dan denk ik dat, dat een belangrijk gedeelte bijvoorbeeld... de drugshandel en drugsteelte ja. is. Ja. Want hoeveel uh, geld lopen we mis? Dat is moeilijk te zeggen. Uh, je kunt wel zeggen 10%. En dan praat je over 10 van 220 miljard aan belastingen en premies 230. Dat is een heleboel geld. 23 ja, miljard? Maar de vraag is, hoe kom je dat er? Hoe krijg je dat aan te pakken? Want uh, hoe krijg je nou een drugshandelaar zover dat hij alles netjes gaat opgeven op zijn aangifte? En bestaan ja. nog altijd Cyprus constructies, Jersey constructies, Antille constructies? Waar het steeds? Koningshuis ook gebruik van maakt? Die zijn er natuurlijk nog Ja, het nog Koningshuis, ja, ja. Die zijn er nog wel? Die worden die druk uh, gebruikt? Of? Nou, kijk, du, du, du, du, du. het palet van... Uh, van uh, van de Jager, toen hij nog staatssecretaris was... was recht opgericht om met uh, landen die dat soort constructies hosten ook duidelijke afspraken te maken over informatieuitwisseling. Dus ja. het, ook op dat punt is. Uh, ja, maar dat je eigenlijk ook nog niet het wel meer geslaagd achter ze van de tong over laten zien, begrijp ik. Nee. Uh, even, want er, er, er was ook op deze zender vanochtend even uh, melding van het feit dat in Engeland bijvoorbeeld tegenwoordig op je aangifte aangeven waar je belasting voor betaalt, ja. Zoveel van jouw geld gaat. Nou, ik noem maar wat de wegen of wat dan ook. Zou dat helpen uh, in de bereidheid voor mensen om te betalen? Denkt u? Nou, misschien wel. Uh, een moeilijk probleem voor politici, daar zitten ze nu op het Katshuis zonder twijfel ook over te ploeteren... is dat het moeilijk aan burgers is uit te leggen hoe duur het precies is om publieke voorzieningen te hebben. Het blijven schattingen. Ja. ja. Ze, ze, ze, dus ze ook, een het, het gaat hier ook gebeuren begrijp ik ja. volgend jaar in Nederland. Ja, dat zou misschien wel een goed idee zijn. De andere kant is, stel je er niet te veel van voor. Een heleboel van onze belastingen uh, hebben niks te maken met dat aangifte biljetinkomstenbelasting. Uh, dus om nou al die, alles wat we ermee doen op dat aangiftebiljet te zetten... dat is ook weer een beetje scheef. Ja, of of mensen denken, ik dan. wil helemaal niet voor die uh, F-16 of wat is het? Onze wat nieuwe, komt ja, uh, hoe weet hij ook alweer, dat vliegtuig? JSF. JSF, betalen. Ja, ik help je wel. Dank je wel, Frits. Het kan juist de bereidheid <laughs> om te doen afnemen natuurlijk. Ja, dat. Ja. Okay. Goed. Uh, nou ja, volgend jaar, als het goed is, begrijp ik, gaan we het zien. Uh, uh, tot zover dank, uh, professor Vording, over uh, de belastingmoraal in Nederland. In, in de sport ging ook heel veel zwart geld om, hè? Ah, dan, dan mag je zo direct landen, bij, bij jouw jou dieptepunten alles over vertellen. Uh, en nu kunt u nog steeds langskomen. Want er is nog steeds een panel uh, hier aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Meneer Vording, blijf nog even zitten, want zo direct gaan we met Frits dus door over de sport. Maar eerst weer muziek, Ed.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 down Touchdown, don't blow it. Well. Het laten Michel van der Sande met Face Down. De hoofdredacteur van Helden en ook nog aan tafel Henk Vording... hoogleraar Belastingrecht in Leiden, die overigens wel net verklapte, dat u uw formulier nog niet hebt ingeleverd. Ik heb nog twee dagen de tijd, tenslotte. Dat is een beetje zo'n ziekte van mensen die er juist heel veel mee bezig zijn of van weten. Dat is wel... Ja, kijk, het is een van de weinige dingen die je nog wel gewoon kan, kan een beetje voorzetten. Ik doe ja. dat later. Ja, maar het mag ook, op, het mag ook veel later, toch? Je, je kan ook na een half jaar nog, als je het maar ja, goed regelen. Ja, dat is uitstelvraag, dat doe ik nooit. Ik wacht op de aanmaning. wacht op de aanmaning. <lacht> hm. De sportieve het hoogtepunten, Frits? Uh, allereerst de tienduizendste uitzending van langs de Lijn afgelopen zondag. Uh, ik weet niet of iemand nagetaald heeft. Want ik denk Het zou best donderdag kunnen zijn geweest of dinsdag. Maar zondag, nee, nee, nee, zondag, nee, daar houden ze zondag, heel ja, bij. Dat ja, dat zal best. Ja. Maar goed, het is nog een mijlpaal. Het is een geweldig programma. Ik twitterde dat elk jongetje vroeger aan de radio gekluisterd zat. Toen kreeg ik van Renate Verhoeven zat een uh, twittertje terug. Ook meisjes zaten aan ja. de radio gekluisterd. Ja, maar ik herinner me nog, uit de jaren 50 had je nog geen langste lijn. En dan had je afro-sportpanorama, Dick van Rijn, om half vijf pas. En die schakelde dan over naar de verschillende correspondenten in het land. En dus beroemdheden voor mij waren Henk Ozinga in Groningen... en Jacques Hiekmans in Maastricht. En dat ging echt altijd in mijn gedachte dat het volgt. Dan gaan we over naar Henk Ozinga in Groningen. Hier is dan Groningen. Alhoewel voor Rust het beste van het spel had... waren het toch de Amsterdammen die na rust de score openden. En dan ging je naar ja. Maastricht en was het Sjaak Heekman. Ze hadden wel een MV4 volgens, het beste van het spel had. Maar hadden we toch die Rotterdammers die de score openden. En dat waren heerlijke tijden. Ik, daarna begon de KRO. Jammer hè, dat laat de TV erbij is gekomen. Heel jammer, heel ja. jammer. Ja, ja. Je, de, deel van de romantiek. Ik kan me zelf nou, nog herinneren dat je als kind vroeg naar de sigarenboer ging... hier in de de Regulus Breestraat, om de, om de uitslag op het bord te bekijken. Meneer Vorderen, bent, bent u eigenlijk sportief hè? Mm, maar voetbal, moeten we niks over vragen hoor. Nee, nee, wat, nee. wat wel, hockey? Ik ga lekker fietsen in de duinen. Maar ja, daar ah, kun je niks over. Bij vaderboer te weten komen. Nee. nee, maar dat hoeft ook niet. Maar niet met rode oortjes naar de radio nee. geluisterd. Nee. Nee. nee, maar goed. Eh uh, goed. Uh, dan uh, woensdagavond AC Milan Barcelona. Clarence Seedorf wordt 36. Hij heeft de bal halverwege de linkerhelft, hij weet zijn Hij wordt 36. Nee, hij wordt 36 oh. binnenkort. Oh. Topfit Hij heeft de bal. Er dus zijn drie verdedigers van Barcelona in een lijn voor hem. En hij geeft een paas, de eerste kandidaat kan er net niet bij... de tweede kan er net niet bij, de derde kan er net niet bij. Het was met de precisie van een pennestreek van Rembrandt... waardoor hij dan alleen voor de doelman van Barcelona zette. Alleen die paardenstaart vader die avond. Dus Daardoor zal daar dus niemand die paas van Clarence Seedorf naar herinneren. Het is een van de mooiste assists die ik ooit gezien heb. Alleen Een assist stelt geloof ik alleen als er, er uitgescoord wordt. Ja, nou ja. Echt van een schoonheid. Ik hoop dat ze om zondag bij als nog de een de keer dat halen dat ze die paas nog even goed analyseren. Tussen, echt langs drie spelers dat ze er niet bij konden. Zo mooi. En zo'n klasse en is het zo jammer dat die Seedorf... eigenlijk nooit in het Nederlands zal heeft kunnen gloriëren. En gisteravond AZ Valencia. Ja. Valencia heeft een schuld van 400 miljoen euro... Onder andere vooral aan de Belastingdienst. Maar dat kan allemaal in Spanje. Ja, dat zou, waar, ze, waar sprake van dat kwijtgescholden gaat worden. Ja, dat daad. gebeurt geloof ja, ik niet. Ja, dat is in Spanje. Je moet niet denken, dat zij Kruif ook wel eens. Je moet niet denken, Bar, Real Madrid had een schuld van een miljard. Ja. Je moet niet denken dat ooit Real Madrid niet meer bestaat. Dat kan niet in Spanje. Barcelona een schuld van 400 miljoen. Real Madrid een schuld van 600 miljoen Ja, maar euro. ik begreep dat nu de internationale voetbalorganisaties zeggen... dit kan niet. Dat zou dus betekenen dat Real Madrid en Barcelona... niet meer die salarissen kunnen dan betalen. gaan ze finiet, toch? En dat Ajax inderdaad weer de Europa Cup kan winnen. Uh, fijn. Maar het leuke gisteren, AZ. Ja. Uh, Valencia dacht dat ze dat wel even zouden winnen. En ik heb ook weer, net als met Clarence Dove... Prachtige doelpunten gezien van Brad Holman vlak voor rust. En Maarten Martens na rust En dat had Valencia er niet op gerekend. Dat ze van het arme AZ... Ze hebben een begroting van 100 miljoen. AZ zouden verliezen. De zouden verliezen. En gaan, ze, hoop, gaan ze uit ook winnen, denk je? Nou, ik denk dat ze behoorlijk gewaarschuwd zijn... Maar Valencia's ploeg, dat blijft maar breien. Ik hoop ja. dat Gert-Jan Verbeek volgend jaar weer iets bedenkt... volgende week dat ze erdoor komen. Nou ja, het absolute hoogtepunt was ik het uh, WK-afstand in Heerenveen. Ik ben daar geweest. De gaat. Zaten. was geweldig. Vijf keer goud. Stefan Groot is op de duizend meter. Sven Kramer op de vijf kilometer. Bob de Jong op de tien kilometer. En eindelijk goud voor zowel de mannen als de vrouwen achtervolgingsploeg. Ja. En ik roep het al jaren. Maak Sven Kramer en maak Irene Wüst aanvoerder van deze achtervolgingsploeg. Vraag wat zij willen. En doe dat. En benoem dan pas een coach die mee mag denken. Hm. En, want al die coaches die de afgelopen jaren coach gespeeld hebben... zoals de blonde god Wopke... hebben met deze achtervolgingsploeg nooit goud ja, gehaald. Dan ben je het woord coach niet waard. Oké, okay, de dus schatens worden de baas. De flops. Uh, de flops. Uh, allereerst het schrap van de muur van Gerardsbergen... aanstaande zondag in de Ronde van Vlaanderen. Dat is een klassieker. En waarom ben je een klassieker? Omdat daar klassieke bergjes in zitten. Dat zijn de Koppenberg en de muur van Geretsbergen. Het is geen 1 april grap. Zondag is die muur van Geretsbergen. Die is gekocht door een uh, tv-productiehuis, Woestijnvis. Dat is het ongeveer zeg maar, het iWorks van België. En dan wordt die ronde helemaal voor wat wordt dan de muur van Geritsberg is geschrapt. Da, da, Ze ja? hebben nu drie rondjes. Ja? Dan ga je, het blijft wel heel zwaar, maar dan kunnen er mensen in tenten, dus Vips en bomen. Maar de muur was te zwaar? De, nou ja, die past niet, want dan kunnen er geen tenten neergezet worden, oh. er kunnen geen Vips. Dus we hebben nu een commerciële Ronde van Vlaanderen. En die renners, dat zijn letterlijk de slaven van de weg, die gaan toch rijden, want die willen die Ronde van Vlaanderen. Die verterfelijke winnen. commerciële TGO. Ik ben slappe zak dat ik ben. Ik ben slaaf van de wielrenners, dus ik ga toch kijken. Ja, maar ik toch? vind het wel heel jammer. Okay. Dan het verdwijnen van het dagblad de pers. vind ik echt heel jammer. Dat is een mooie krant. Waar is het op het sportgebied goed? Daar kom ik zo direct terug. Ik bedoel, je gaat Arnoud Karskels missen, die ook hier was ja. een geweldig. Nico Dijk, zo'n columnist. Maar de pers nam vandaag afscheid met een onthullend... en daarom treurig verhaal van Thijs Zonneveld over Monique van der Vorst. Monique is die gehandicapte sporter die in een zogenaamde dwarslesie had. En in november 2010 ineens een exclusief interview in de Telegraaf... ze had een auto-ongeluk gehad... En nou, als een Loerders verhaal, ze kon weer lopen. Weer lopen, plotseling, ja. Ze werd wereldberoemd, elke talkshow nodigde eruit. Het is natuurlijk ongelooflijk. Ze kreeg een contract bij de Rabo-wielerploeg. Door een auto-ongeluk ze kan weer lopen. Nou, Zonneveld interviewde, interviewde haar in januari. En toen kreeg je allemaal mails van geloof je in Sinterklaas... en geloof jij in Loerders verhalen. Hij is teruggegaan naar haar en wat blijkt nu echt heel tragisch... het verhaal is voor een heel groot deel verzonnen. Het is niet waar. Het is voor een heel groot deel. Ze zegt in het interview vanochtend. Het is niet dat ik gelogen heb, maar ik heb de waarheid niet gesproken. En het doet mij een klein beetje denken... ik weet niet of je dat kan herinneren... Het kamerlid Tara sink -Farma, ja, jaren geleden... Die zou ook, uh, doet het een klein beetje denken. Zijn. Ze is heel veel dingen gaan verzinnen. Ze kon namelijk ook, toen ze die zogenaamde dwarslees... had al af en toe lopen. Het zat psychisch. Dus een tragisch verhaal van Monique van der Forst. En dat is het laatste verhaal van Thijs Sonneveld in de pers. Prachtig verhaal. Goeie journalist, goede krant, helaas. Tragiek. Verdwenen. De laatste het dieptepunt vond ik afgelopen zondag Ajax-PSV... dat wat de topwedstrijd van Nederland moeten zijn. PSV is de eerste helft. Ik zat naast Kees Kist. De oud-topscorer van AZ. En wij zaten op de helft van Ajax een beetje. PSV is de eerste helft niet op de helft van Ajax geweest. Zonder wat gras dat daar gras lag. Als je daar niet heel mee? Een kunnen... Ja, nee, maar je verwacht van Ajax-PSV dat er een gelijkwaardige wedstrijd is. Mooie, spannende, goede wedstrijd. Ajax was nog gehandicapt, Theo Jansen geschorst, aantal geblesseerden. Ajax heeft die wedstrijd gemaakt, maar het was van een bedroeveld niveau... Vooral door PSV, want PSV gaf geen tegenwind. En Frank de Boer was wel heel tevreden, toch? Ja, natuurlijk, ze hebben met 2-0 gewonnen. En als die keeper, die Titon, die ook weer gekocht was... die blunder niet maakte op dat schot van Aysat, die blijft het gewoon 0-0. Ja. Dus nou ja, ze hebben gewonnen. Hij zei ook, ze, ze hebben goede ze inzet hebben, gedaan. Ze hebben treffelijk inzet. De sfeer in het stadion was fantastisch, moet ik eerlijk toegeven. Uh, en daardoor was PSV onder de indruk. Maar PSV heeft helemaal geen tegenstand geboden. Is volledig op Hoe eigen komt hand dat, druk. denk je? Geen idee. Ik heb geen idee waar dat toe komt, of het nou trainen of uh, waar dat dan komt. Zijn ze die op Mer weg naar beneden? Want ze moeten nog tegen Herakles om de beker. Dat gaan ze, dat gaan ze het heel moeilijk krijgen. Ik Kijk voorspel gaan. je dat ze het heel moeilijk krijgen. Mertons heb ik de eerste helft helemaal niet gezien. Strootman, de, Rijk, al die, de Rijksel op de bank. Strootman, die aankopen niet gezien. En die Titon, die dure keeper, die begaat die blunder. Dus voor de... Maar het is onbegrijpelijk dat Ajax PSV, de grootste begroting van Nederland... alle twee, zo op niveau toont. Helaas. Maar Ajax was de beste...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 Oxfam Novip Ambassadeurs van het zelf doen. Dit is Radio 1.